De Zuid-Afrikaanse overheid heeft gezegd dat mensen de overleden oud-president kunnen eren door langs de weg te gaan staan en de kist te begeleiden. Mandela wordt volgende week zondag begraven in Kounou waar hij opgroeide. Tweede Kamerlid Huizing van de VVD is gisteren opgestapt omdat hij is aangehouden met te veel drank op achter het stuur. Dat maakte hij bekend in een tweede verklaring. Aangezien ik de VVD-lijn onderschrijf dat juist volksvertegenwoordigers van onbesproken gedrag moeten zijn, is dit voor mij aanleiding geweest mijn Kamerlidmaatschap neer te leggen. Al dus Huizing op de VVD-website. Huizing maakte gisteravond al zijn vertrek bekend, maar gaf geen toelichting.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 In reactie zegt de Belg dat hij zich vereerd voelt en diep geroerd is. Aan de prijs, die is vernoemd naar Karel de Grote, is een bedrag verbonden van 5000 euro. Ook krijgt de winnaar een medaille. De Karelsprijs wordt op Hemelvaartsdag uitgereikt. Het weer bewolkt met regen en motregen. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat de temperatuur naar een graad of vijf. Morgen in het noorden soms wat druilerig. Het waait stevig en het wordt negen graden. Dit was het NOS-journaal. ABB ah, Verkeersinformatie. De Eitunnel bij Amsterdam is dit weekend dicht. En daarom is het extra druk in de Koentunnel op de A10 van Amsterdam richting Den Haag. En bovendien was er zojuist een ongeluk. De linker rijstrook in de tunnel is nog even dicht. Op de A16 Breda Rotterdam zat ook een file door een aanrijding tussen de afritten Rotterdam Centrum en het plein. Drie kilometer op de parallelbaan. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht.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 Het is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Ja, nog een half uur vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam... wat er vanavond in Opium-televisie zit. Dat heeft u al een beetje gehoord, maar dat hoort u straks nog een keertje van Cornel Maas. We hebben ook 80 seconden latente talent en daar komt ook weer een cello voorbij. Uh, en ik ga straks praten met Bart Moeijaard... die is helemaal uit Antwerpen naar hier gekomen... om te vertellen over jij en ik en alle andere kinderen... de verzamelde verhalen en kindergedichten. Want hij viert dat hij 30 jaar en vandaag 50 dagen schrijver is. Maar eerst even iets heel anders, want uh, vandaag over twee maanden... starten de Olympische Winterspelen in het Russische Sochi. Dat is een uh, stad die van uh, nostalgisch, maar ook tamelijk vervallen... Sovjet-kuuroord binnen enkele jaren veranderde in een plaats... waar atleten, bezoekers en wereldpers in alle luxe kunnen worden ontvangen. En wat voor die transformatie moest wijken en wie daar de dupe van werd, dat laat de documentaire Poetins Olympische Droom van Hans Pol zien. En Hans, die zit hier aan tafel. Waarom wilde je die documentaire maken? Ik heb een moeilijke vraag. Oh. <laughs> nou, om, dat aan te laten, om dat te laten zien. Dat het, uh, ik wil kijken eigenlijk, uh, uh, wat het nou betekent... zo'n transformatie van, uh, van zo'n stad. En wie de dupe daarvan zijn. Dus op het moment dat Jacques Roch het uh, bordje uit, het, uh, of uit de enveloppe haalde... van het woord Sochi, dacht jij van die film moet ik gaan maken? Nee, dat dacht, dacht ik ook nog niet. Nee, want uh, Eigenlijk is het voortgekomen uit uh, dat Sochi-project van um, uh, Arnold van Brugge en uh, Rob Hoornstra. Fotograaf, Rob ja. Hoornstra? Ja, ja precies. Ja, ja. Die, die overigens Rusland niet meer in mag. Nee. Hoe zit uh, dat met jou? Ja, dat, <laughs> dat weet ik ook niet, na die film. Hmm. Dat, uh, ja, geen idee. Geen idee. Nee. Je hebt je het niet geprobeerd, in ieder geval nog. Nee, nou, ik heb het nog niet geprobeerd. De film heet uh, Poetins Olympische Droom... Je hebt gekozen dus voor ja, de droom van de president als uitgangspunt. Wa waarom eigenlijk? Want het is natuurlijk de droom van het hele land waarschijnlijk, of niet? Ja, dat weet ik niet. Het Pardon? is in ieder geval uh, wel zijn droom. Daar moet, daar moet veel voor wijken. Of dat het droom is voor, een, voor een het hele, hele, hele Rusland, vraag ik me echt af. Ja, je hebt natuurlijk met veel mensen in Sochi gesproken. Uh, uh, ja. Mensen die daar die aan het werk zijn. Uh, mensen die zich aan het voorbereiden zijn op de Olympische Spelen. Mensen die in een sanatorium werken en hun mm -hmm. baan kwijtraken... omdat het een hotel wordt van alles. Ja. Uh, maar die, die Poetin speelt daarin toch wel de centrale rol, hè, eigenlijk? Ja, het, als, zijn droom het zijn dromen die moet worden gerealiseerd. Ja. En ja. ik heb eigenlijk, uh, even kijken, zo'n zo verhaallijn of zes of zo... Mm -hmm. die heb ik door elkaar laten meanderen, zeg maar, in een film... Ja, en het ja. begint met, uh, daar kunnen we even naar luisteren... met uh, de stem van Poetin, die hoor je dan. Je ziet hem niet in beeld, maar je hoort hem wel. Uh, en dan vertelt hij dit. Sochi is a unique place. On the seashore you can enjoy a fine spring day. But up in the mountains, it's winter. Special emphasis is placed on environment, security, infrastructure. Up to date means of mass communication. Dus so she is going to wereldklasse a new world -class resort voor de nieuwe Russia and the whole world. Ja, dat hoor je natuurlijk te zeggen als je zo'n project verkoopt. Maar wat is er van die belofte uh, terechtgekomen? Ja, ja, dat gaan we over twee maanden in wezen natuurlijk zien. Maar hmm. uh, op zich, um, om zijn droom te realiseren, moest daar enorm veel voor wijken. En, uh, ja, ja, zou ik maar zeggen, mensen die moeten worden verplaatst. Uh, je, je kan het zo gek niet bedenken of zo. Wat, wat, is, wat is het gekste wat je bent tegengekomen? Dat je dacht, dit is te gek. dat, dat, dat. Nou, sport het alle, Ik vond het meest schokkende eigenlijk dat uiteindelijk... Uh, die arbeiders, waar, die betalen eigenlijk de rekening van, uh, van zijn droom. In welke zin? Nou, omdat uh, er is zoveel corruptie... Er uh, uh, ja, wordt zoveel gerommeld met geld en dat soort dingen... dat uiteindelijk de, de, de arbeiders zelf die rekening eigenlijk betaald krijgen... doordat zij niet uitbetaald krijgen. Dat zij drie, vier maanden achterstallig loon, uh, die krijg, dat krijgen ze niet. En uiteindelijk worden ze, ja, worden ze de grens overgelazerd. Dat ja. is uh, uiteindelijk... Uh, ja. Ja. Ze komen overal vandaan, uit allerlei ja, Sovjeten, het, uh, precies, uit de, sovjet -republiken. Precies, en, Ja, ja, ja, ja, ja. daar komen ze vandaan. Dan zijn er zijn de mensen die zich ook inzetten voor, voor de mensenrechten daar, maar het blijkt dan uit je, uit je aftiteling eigenlijk dat ja. die het, het moeten betalen, die, die aandacht, ja. met bedreigingen en dergelijke. Dat ja. gold eigenlijk voor alle personages die je in je uh, documentaire ja. aan, aan het woord hebt gelaten. Ze, ja. ze kunnen het niet zonder problemen doen. Ze kunnen het niet zonder problemen doen, zijn Nee, ze kunnen het niet zonder problemen met jou praten, bleek. Nee, dat is natuurlijk heel erg lastig. Ja. Ik bedoel, uh, nee, het, het, is, het, is heel, het is een schimmige wereld waar ik ook gefilmd heb. En uh, je, je weet nooit, uh, we wisten ook nooit wanneer, uh, uh, wanneer de geheime dienst, al moet zeggen, die dat natuurlijk dat allemaal goed in de gaten houdt. Uh, ja, wat ze, wat ze op de achtergrond deden. Uh -huh. Dus dat was op zich wel ja. Ja, enorm lastig. Die dat in de gaten houdt. Dan merk je daar tijdens het draaien ja, ook zeker. heel veel van? Ja, zeker. Nou ja, ze komen niet zo direct naar je toe en zeggen van... Uh, dit moet je niet doen, of dit, dit moet je wel doen. Dit is verboden. Maar dan uh, doen er opeens, uh, doet een hoofdpersoon niet meer mee. Of uh, iemand die... Waarbij je uh, de vorige dag nog vrolijk hebt gefilmd. En de volgende dag... Uh, dan peintjes, en ja, waarom zit ik in de film en uh, wat doe ik hier en uh, ja, we, jullie moeten me toch even vertellen hoe dat nou precies in elkaar steekt. Wat doen jullie met het materiaal? En, ja, ja. Uh, allemaal van dat soort vragen. Ja. En die ja, hebben ze bezoek gehad waarschijnlijk van iemand en die uh, die vertrouwt het dan niet. Wat die... vreselijk werken zo. Ja, dat was heel... Ja, ik heb, uh, bedoel, het was wel de moeilijkste film tot nu toe... die ik uh, heb gemaakt daardoor. Door het, uh, ja. Ja. Dan heb je vaker met, uh, met Rusland te maken gehad. Ja. Je hebt met de Jellebrand Kors die is al ja. gedraaid. Hè? Ja. Dus je weet hoe het, hoe het werkt of toch niet. Ben je toch weer verrast? Um. Nee, je, je weet wel hoe het werkt. Want uh, kijk, toen ik met Jelle in, uh, in uh, Moermansk zat... toen zijn al onze banden een keer vernietigd. De, de banden waarop ja, je materiaal staat? Ja, toen hadden we alles opgenomen. En toen bleek later dat uh, in de hotelkamers, zeg maar naast, uh, naast ons... daar zaten mensen van de geheime dienst. En als wij naar het restaurant waren... dan braken zij in in onze hotelkamers en dan... Ja, vernietigden ze onze banden en legden het ook precies weer neer. En, uh, weet je wel, dus wij kwamen we daar ook niet achter... Ja, veel te laat kregen wij natuurlijk het bericht uit Nederland... toen we die banden hadden opgestuurd. Ja, jongens, moest het eens echt uitkijken nu. Uh -huh. Want uh, ze hebben die banden vernietigd van jullie. Toen wisten we van, oh, ze zijn helemaal afgelegd. Dus dat moet je dus nooit doen, wisten wij. Als je het materiaal draait, houdt het altijd bij je. Dat dus je, is... je sliep erop ongeveer? Of? Ja, dan, dan, dan slaap je er uh, bijna op. Ja, precies. Zo, uh. Maar ik bedoel, dan hadden we nog zoiets van... Uh, dan moet je nog de grens over, dan moet je het materiaal nog meenemen... En, uh, dus wij dachten van, nou, staat er wat op als, de, als het Ik heb op film gedraaid. Als het ontwikkeld is, weet je wel... Hebben ze het niet door een of andere sterke bron gehaald ja, of zoiets ja, dergelijks. Ja, ja. Maar ja, toen uh, was het wel feest toen, uh, toen alles erop stond. Ja. Voor, voor wie maak je deze film eigenlijk? Want ja, we weten, dacht ik al inmiddels, dat het behoorlijk mis is in, in Rusland. Maar wie wil nou, je met deze kijk, film bereiken? Die wil je bereiken. Eigenlijk wil je bereiken dat iedereen die die film ziet... en die straks naar de Olympische Spelen kijkt... ook op een andere manier naar die uh, uh, rondrijdende Sven Kramer uh, kijkt. Dat je toch ziet wat de, de keerzijde van zo'n medaille is. Dat mensen daar die stadions hebben gebouwd... Die, en al die Olympische Spelen, al die faciliteiten... Ja, die zijn gewoon het land uitgegooid. Dus uiteindelijk door al die corruptie en al die maf mafioze bende... Daar, die, uh, die hebben veroorzaakt dat, uh, dat er een onderlaag is. die zo. Ja, die, die hebben ze eigenlijk helemaal uitgebuit. En ik vind dat verhaal. vind ik ontzettend belangrijk dat mensen dat weten. Zowel zeg maar ook de sporters. maar ook. Ja. Ja, gewoon iedereen die naar de Olympische Spelen kijkt. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Ja, je, wil, je maakt het in feite ook voor Sven Kamer zelf. Ja, die Sven moet kijken. Geen gelul. <laughs> ja. Nee, dat meen ik echt. En dan niet gaan? Ja, natuurlijk moet hij gaan. En moet die Olympische droom voor zichzelf ook, net zoals die Poetin wel probeert te verwezenlijken. Maar je moet wel kritisch blijven. Ook die Sven Kramer, die moet op een of andere manier, als hij in dat Holland-Heinekenhuis staat of zo, maak er dan een opmerking over. Weet je wel, het, bedoel, het is je, ik wil bijna zeggen, je morele plicht. Hm. Je gaat wel naar een land toe, weet je wel, waar dit soort. Uh, Extreme toestanden gewoon. Ja, uh, ja, ja. Dus, nou, he, dus ik zal dus even zeggen de... waar hij hem kan zien. Vanaf donderdag is uh, Poetins Olympische droom uh, te zien in Amsterdam en Breda. En er zijn ook, ook nog enkele eenmalige vertoningen in Nijmegen, Rotterdam en Den Bosch. En uh, meer informatie mogen film.nl. De VPRO die zendt de documentaire uit op maandag 10 februari. Dat is ja. dan wel weer. Hoe, hoe is dat in opzichte van uh, is, dat, is het dan al uh, bezig of niet? Gaat het dan net, net beginnen? Volgens was... mij moet hij dan nog uh, dus net, net ervoor. Dat zou handig ja, zijn. Dat in dat zou in handig ieder geval. Zijn. Niet ja. achteraf. Ja. <laughs> Dankjewel, Hans, okay. Hans Paul. U luistert naar Opium bij de AVRO op uh, Radio 1. Ja, als je ouders je vol overtuiging uh, vernoemen naar een kinderboekenheld... dan kun je natuurlijk niet anders dan kiezen voor het schrijven. 30 jaar en op de kop af 50 dagen oefent hij dat vak nu uit. En dat wordt gevierd met een uh, vuistdikke bundeling. Al liefkozend de dikke moeiaard gedoopt, Bart Moeijaard. <lacht> uh, ja, hij ligt hier op tafel. Het is inderdaad wel een, een, een, een baksteen van een boek geworden. ja. ja zevende en jongste broertje uh, in het gezin. Bartje zoekt het geluk van Anne de Vries. Dat werd natuurlijk veel voorgelezen, of niet? Oh nee, we kregen dat... Op een bepaald moment kreeg ik het toegestopt. Uh, toen ik twaalf was, heb ik een, een oud exemplaar van Bartje zoekt het geluk gekregen. wist jij al die tijd wel dat je vernoemd was naar Bartje? Ik wist het, maar ik geloofde het maar half. Want uh, dat werd altijd opnieuw gezegd. Maar ik dacht, dat, dat zal niet waar zijn. Maar het... Het is echt zo. Ja, en ja. andere ze hebben ook allemaal kinderboeken uh, helder <laughs> Nee, nee. <laughs> dat nee. niet. Nee, nee, nee. En, en eigenlijk had je natuurlijk voor de klas moeten staan... want je bent opgeleid om, om docent te worden, toch? Ja, ja, ja. Ik, ik moest van mijn vader in het onderwijs... maar dat heb ik uh, nooit gewild. Nee? Ik wilde toen ik 18 was... Uh, radio en televisie gaan studeren in Brussel. Wat kon en wat ik heel graag wilde. Maar hij zei dat ik, uh, dat, ik dat niet verdiende en dat ik niet goed studeerde. Ik studeerde ook niet goed... Uh, ik moest maar leraar worden, want mijn eerste boek was toen al verschenen. Uh -huh. Tenminste, op mijn negentiende. En het was een, een jeugdroman, dus dan zou ik mijn publiek voor me hebben. En dat was uh, de uitgelezen plek, vond hij. En ik heb, ik heb eigenlijk gewoon gehoorzaam. Maar na drie jaar heb ik duidelijk gemaakt van vader, wat een afspraak. Uh. Ik mag nu voor mijn eigen leven kiezen. En toen was het huis te klein. Toen uh, was het echt <lacht> verschrikkelijk, maar ik ben... Geweest, ja, dus. ja. En, en, en later vond hij het neem ik aan wel goed toen je eenmaal succes uh, uh... Later is echt later. Ja? 1997, om precies te zijn, is er ooit tegen een lievelingsbroer van mij gezegd... dat hij uh, er nu wel vrede mee heeft... dat ik die keuze heb gemaakt. Ja. Ik vond dat heel lastig. Was tegen, vooral, uh... tegen een lievelingsbroer, niet tegen jouzelf? Niet tegen mezelf. En nee. He, heeft hij nooit tegen je gezegd? Dat heeft hij nu. Onlangs zat ik in een, een televisieprogramma... omwille van mijn 30 jaar uh, schrijverschap. Mm -hmm. En al mijn broers zaten erbij. Daar had de televisie voor gezorgd. En er was een filmpje van mijn vader en mijn moeder... <laughs> Dus op de nationale televisie heeft mijn vader zijn liefde verklaard voor het vak van zijn zoon. Maar hoe voelt dat dan? Ik vond dat heel, heel sterk, dat deed me ook heel veel. Dat heb ik hem ook letterlijk gezegd. Ja, ja. Uh, heeft, het is zo'n vader die uh, altijd bijstuurt. Die zegt dat het boek uh, groter had gemoeten. Andere tekenaar, uh, hij had het anders aangepakt. En op die manier laat hij merken wat, ja, dat hij het eigenlijk wel oké okay vindt, maar toch... Ja. Maar je moet het wel tussen de regels doorlezen. Uh, ja, lezen. absoluut. Ja, ja. Ja, ja. De gebruikselweersing ja. is in, in Slovenië. Ach, het is eigen aan ja. geloof ik. Is dat ja. zo? Ja, ja, ik denk het wel. <laughs> <laughs> uh, uh, ja, uh, niet het onderwijs echt niet, maar in feite wat je natuurlijk nu doet, want uh, in het kader van de 30 jaar uh, jubileum sta je ook in de bibliotheek in Antwerpen. Dan heb je ja. min of meer een soort uh, uh, uh, writer in residence. Je hebt een eigen oh, huis ja. daar. Ja, ja, ja, je bent in feite een soort uh, leraar daar, hè, voor, voor mensen die willen schrijven. Die komen Doe, naar jou toe. Ja, er zijn verschillende ideeën. Het liep ook mooi samen. Ik wilde mijn verjaardag vieren zonder, zonder een taart voor mezelf. Dus ik wilde echt een taart aan mijn lezers geven. En uh, op hetzelfde moment vraagt de hoofdbibliotheek in Antwerpen of ik intendant van de bibliotheek wil worden. Een nieuw idee. Dat je als schrijver evenementen organiseert, dingen bedenkt, uh, wat dan ook. Dus dat, dat kwam heel mooi samen. Ik had bedacht, ik wil er een, een box neerzetten die mooi vormgegeven is. Een, een houten kamer. Uh -huh. Ik wil er al één maand gaan werken. Mijn bureau daar neerzetten. Dat mensen van bovenaf of door Kijk gaat mij kunnen aan het werk zien. Ik wil ook een... ...aantal sessies met schrijvers in spe... ...die mm -hmm. langskomen mm -hmm. met een, een kort verhaal... ...of een roman of wat dan ook... Yeah. ...en die mensen zeven minuten lang spreken... ...en in zeven minuten... Dat ...klinkt heel kort, maar eigenlijk kun je heel veel... ...concrete info doorgeven... ...of tips geven... ...dus dat heb ik een aantal keren gedaan... Yeah. ...nu loopt er een luisterfilm... ...het bestaat in godsnaam, een luisterfilm... ...waar mensen voor gaan zitten... ...en het leukste idee dat er nog aankomt... ...is een een leesclub extra small. Heel veel leesclubs die ik dan ga begeleiden... samen met iemand anders. En op het einde van februari komt er een leesclub extra large... in een hele grote zaal met heel veel mensen... die tegelijk... Jij en ik en alle andere kinderen lezen. Dus mijn grote verzameling. Ja, ja, ja. En de, die leesclub wil ik zelf wel meemaken. Ook. Ja, dat is te gek. Ja. Ja. En die, die bundeling, 30 uh, jaar schrijverschap... dat betekent dat je dus... Ja, je moet, uh, zoals dat heette, kill your darlings... bepaalde dingen kun je er niet in opnemen. Ja, er, dat was dat zwaar? Was, uh, nee, het was, een, het was een heel belangrijke keuze... Uh, vooraf. Ik zei tegen Query dat ik absoluut... Een, een, een boek wilde om het te vieren. Uh -huh. Een heruitgave van een een titel die mij heel erg nauw aan het hart ligt... of bijvoorbeeld een bundeling. En dan heb ik gekozen voor de verhalen voor acht tot twaalfjarigen. Omdat ik veel te vaak rond mijn oren geslagen word... van ben je niet te moeilijk voor kinderen... ben je, ben je niet zus of ben je niet zo? Vind je daar zelf van? Ik, ik vind niks. Ik, ik, ik merk nu dat het boek gelezen wordt... opgepikt wordt door achtjarigen, 88-jarigen... en er is niemand die er ja. iets over ja. zeurt. Ja. Is, is, is, kun je een soort... Ja, een soort gemene deler vind je, als je het boek terugleest. Vind jij iets dat je zegt van nou, dit is dus typisch moeiaard? Dat, dat uh, kan ik over mezelf zeggen. De, de kind, kinderen of personages die op zoek zijn naar hun plek in de wereld. Dat klinkt zo ja. algemeen, maar daar komt het op neer. Uh -huh. uh, de rol van de moeders, de, de rol van de vaders. ...ouders in het algemeen eigenlijk, van hoe ze ja. invloed hebben. Een soort dreiging hangt er altijd boven. Ja. Het is net als een onweer wat kan losbreken op een hele mooie dag. Je weet ja. dat het er is, maar je weet niet wanneer het komt. Ja, absoluut. er is altijd wel iets dat, waardoor je op één billen gaat zitten... ...en, en denkt ja. van, helemaal goed is het toch niet? Ja. Maar dat is zelf ook mijn manier van kijken. Mm -hmm. ja. mijn, mijn... Ik las in het uh, colofon of in de verantwoording uh, achterin dat uh, ook heel veel van jouw teksten in het theater terecht zijn gekomen. Ja. Ja. Je hebt altijd heel veel met theater gehad. Je hebt natuurlijk met een Nederlands Blazersensemble heb je natuurlijk uh, ja, uh, exactly. De Scheppingen gedaan, Paradijs. Uh, en en is ook niet vergeten uh, die Histoire du Soldat uh, met ja, Janine Janssen. Ja. Laten we een heel klein stukje luisteren. Ik vind dat zo mooi om dat te uh, laten horen. De man haalde van onder zijn kleren een boek. Juist zei Benjamin en hij schudde met zijn hoofd. Hij loog dat hij nooit las. De man sloeg op zijn borst. Heb ik gezegd dat dat nodig was? Vergis u niet. Dit boek verandert eens gelezen een heel mensenleven. Ik geef het u in ruil voor dat stuk hout onder uw kin. U moet het boek eens openslaan. Terzij uw glitter goud of geld het speelgoed van een wrek vindt... en u zich met dat fiedeltje van niks tevreden stelt... dan zeggen we vaarwel. Ja, een boek eenmaal gelezen verandert een gans mensenleven. Je hebt lang gedacht dat het voor je eigen boeken niet gold, hè? <laughs> Toch? Absoluut, ja. Ik, ik, ik dacht dat de boeken geen macht hadden. Mm. Uh, daar was ik echt van overtuigd. Van, muziek heeft macht, uh, ja. film heeft macht. Boek. Het is helder en duidelijk. Ja. Een boek moet je openmaken en wakker maken. En wie het doet, ach. Ja. Tot Dat... ik uh, gedichten wow. begon te schrijven... en meer reactie kreeg van mensen die echt getroost zijn... Of Boos werden om een aantal dingen. En tot ik stadsdichter werd van Antwerpen. Van Antwerpen ben je twee jaar geweest. Dat ja. was in een tijd dat het. Ja, met de allochtonen bijvoorbeeld. De, ja. de, de, de, de, de, ook mensen op, dood, op staat zijn doodgeschoten. Klein ja. kind, hè? Klein meisje. Ja, Loena. En, en ja. Dat, dat heeft, uh, toen merkte je dat die impact heel erg groot was. Dat je heeft je het deed. bij mij ongelooflijk ingehaakt. Uh, ik heb er nooit hardop gezegd terwijl, het, terwijl ik stadsdichter was, omdat ik het belang van de stadsdichter niet wilde aantasten, uh -huh. dus ik bleef maar glimlachen. En dat was ook mijn fout. Ik deed alsof, ja, ik, ik doe dit, ik schrijf gedichten over de stad en ik ben boos, maar we zijn, we zijn genuanceerd boos, uh -huh. zo moet het. En pas een jaar later, ja, een jaar na mijn stadsdichterschap, voelde ik hoe, hoe uh, cynisch is ik was, hoe, hoe diep van binnen boos, boos. ik was. En dat, dat, het heeft ook weerslag gehad op, op mijn gezondheid. Ook, dat, ik, dat ik echt verdwenen ben. me verder gehouden heb van de wereld. Maar het goede is dat ik daar wel beseft heb... dat gedichten of verhalen absoluut zeker macht hebben. Ja, en, ben je een andere schrijver geworden daarvoor ja. ook? Ja. ja. Ik ben... Uh, denk duidelijker. Harder in zekere zin. Ik ben nog altijd een uh, softie. Haha. Maar, maar ik ben wel harder in zekere zin. Um, en ik ervaar dat ook als een, als een cadeau eigenlijk. Uh, dat ik meer van de wereld heb gezien. Dat ik uh, minder van mensen hou. Dat klinkt niet goed, hè. Dat mm. is eigenlijk wel zo. Mm. Dat ik ook sneller afstand neem en denk, ja, ja, het is goed. Mm. Ja, dan bijna 50. Dat verandert misschien dan ook nog een hoop. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zo vreselijk veel last nee, van heb. Nee. Uh, toen ik veertig werd, zat iedereen bezig van nu komt je midlife. Ik wist niet eens wat dat, dat die bestond. opkomst was. Maar <laughs> doordat heel veel mensen dat zeiden van en, en, en, uh, hoe, hoe vind je, hoe voel je je nu? Begon ik erover na te denken en hetzelfde is nu aan de hand. En hmm. mensen zeggen, oh, vijftig, en? Ach, ik heb, dit, ik dit heb mezelf die, dit feest al gedaan. Ja. Dus die dertig jaar heb ik gevierd en nagedacht wat ik nog ga doen. En ik ga nog veel doen. Ja. Ga, ga vooral veel doen. Ja. En wij zijn heel blij met die buddeling. Jij en ik en alle andere kinderen. De verzamelde gedichten en verhalen van Bart Moejaard is verschenen bij uitgeverij Quirido. Dankjewel. Absoluut. Ja, iedere week, week geven wij op je een podium aan talent in de rubriek De 80 Seconden. Vandaag een veelbelovend talent op de gitaar. Studeert nog aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Maar hij heeft al een eigen trio waar ze mee optreedt. En flamenco-gitarist Erik Vazon Morel, die kondigt dit veelbelovende talent bij ons aan. Ik ben Erik Vazon Morel, flamenco-gitarist. En ik vind het heel leuk om Merel van Hoek aan te kondigen voor de 80 seconden. Omdat zij uh, ontzettende fijne sfeermuziek maakt. Uh, een soort mengeling van klassiek jazz en wereldmuziek. En dat doet ze dan in de toch wat meer fingerstyle manier. Waar ik zelf niet zo heel veel vanaf weet. Maar ik heb het gehoord. Haar uh, muziek en ik vind vooral die klassieke mengeling met cello. En dan maakt ze een prachtige combinatie van. En dan wordt het hele mooie sfeermuziek. En daarom beveel ik haar graag aan voor de 80 seconden. De 80 seconden van Merel van Hoek. hoe was dat op de gitaar begeleid door Angelina Engels op de cello? Uh, ja, je, je studeert uh, momenteel aan het Conservatorium in Den Haag eerstejaars. Welke kant gaat het op met de gitaar wat jou betreft? Um, meer de jazzkant op, hoop ik. Oh, dus dit is eigenlijk een. Uh... Nou mengeling, wat Erik van Zomeren ook al zei. Mm -hmm. Ik wil echt een, een kruising creëren tussen klassiek, jazz en gewoon heel veel invloeden in mijn spel ja, creëren. Ja. Ja. Ik zit naar je nagels te kijken. dat niet, niet Je zegt van die lange nagels, hè? Nee, ik, vroeger waren ze een stuk langer... maar eigenlijk heb ik gemerkt dat, dat ze korter... dat, dat, dat mijn toon mooier is. Ja. Dat je een mooiere toon krijgt als ja. je kortere nagels. Dat is een ontdekking. Ja. Of Heb, heb je ja. dat zelf ontdekt? Of is nee, dat, dat zijn wat je... mijn gitaarleeraar toen. Dat leer je nu al op, ja. het, op het conservatorium. <laughs> ja, klopt. Goed, eh, een groot voorbeeld. Wie? Um, het zijn eigenlijk heel veel verschillende. Oh, heb ik Heel lang lijden. <laughs> uh, als ik eentje moet zeggen, zeg ik uh, Pierre ben Suzanne. Dat is een uh, Frans gitarist. En die speelt ook heel veel in open stemmingen, zoals ik dat ook doe. En die componeert ook heel erg goed. Dus dat, dat is echt een voorbeeld voor ja. mij. Ja. Veel succes. Dank je wel. Merel van Hoek en Angelina Engels, ook dank uh, dat jij haar begeleidde. Meer informatie op de site merelvanhoek.com. Uh, vanavond Opium Televisie, uh, Nederland 2, even over half elf. Cornald Maas, wat ga je doen? Yes, nou, uh, comedian Jan-Jaap van der Wal, die is er om uh, te praten over een documentaire die hij heeft gemaakt over humor in de balkon. Maar ik wil ook nog wel even met hem praten, Bart kent haar goed ook, over Mans Post, de illustratrice die eerder deze mm -hmm. week overleed. Ja, ja en prachtig werk maakte, onder andere voor Gus Kuijer en voor Toon uh, Albert Flinderser, en die komt niet praten over tongzoenen in een hotellobby. Die mensen moet ik teleurstellen. Huh. Maar het gaat gewoon heel braaf over de musical De Kleine Blonde Dood... die hij ja. naar de bestseller van Boudewijn Buug heeft gemaakt... en die maandag in première gaat. En ja, wat ik echt leuk vind, ik kwam laatst Uw van de Lubbe tegen... helemaal zielsgelukkig met een klassiek nummer dat hij had geschreven voor Tania Cross... Dat was de erfenis van een heel goed sabbatical. Daarover hm. komt hij praten. En Tanja Cross zit erbij. En die gaat ook zingen wat hij geschreven heeft. Hartstikke leuk. Vanavond even over half elf. Opium Nederland 2. Cornel, veel plezier. Joep, dankjewel. Ja, dit was uh, Opium. Ik dank uh, Bart. Bart, Moejaard bedankt. Hans Paul bedankt. En Miron natuurlijk voor de muziek. Reageren kan de hele week. Opium met avro.nl. Um, volgende week zijn we er weer. Vanuit de Lamar hier in Amsterdam. En we hebben het dan ook over de kleine blonde dood. Dan zijn uh, acteur William Spij en Peter de, uh, de Baan. Peter de Biwak zeggen. Peter de Baan te gast. En er is live muziek van Tim Knol. En uh, recensent hans en Hartog Jager. Die bespreekt dan actuele nieuwe tentoonstellingen. Straks om vijf uh, uur op Nederland 2 Kunstuur. Dat in het teken staat van het overleden van Nelson Mandela. Uh, straks hier op Radio 1. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. Uh, straks op Radio 1 het sportforum met presentator Jeroen Stomporst. Jeroen, goedemiddag. Wat ga je doen? Goedemiddag. Uh, we hebben drie gasten. Janneke Schopman, oud hockey international. Uh, daarmee praten we over de World League Hockey. Maar uh, ze heeft onlangs, on ongetwijfeld moet ik zeggen... ook een uh, mening over het vele voetbal dat we gaan behandelen. NRC-journalist Koen Greven is de gast... en sportschrijver Bart Vlietstra. En natuurlijk gaan we het hebben... onder andere over de loting van het WK-voetbal. Zometeen na half vijf is het journaal met Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1... Het NOS-journaal. Franse militairen zijn naar het westen en noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek getrokken... om belangrijke wegen en plaatsen veilig te stellen. Ruim 200 militairen zijn vanuit buurland Cameroon de grens overgestoken. De Franse troepenmacht in het land is inmiddels op volle sterkte... wat neerkomt op 1200 man. Ze zijn er om een einde te maken aan het geweld tussen moslims en christenen. Tweede Kamerlid Huizing van de VVD is gisteren opgestapt omdat hij is aangehouden met te veel drank op achter het stuur. Op de VVD-website schrijft hij dat juist volksvertegenwoordigers van onbesproken gedrag moeten zijn. Huizing maakte gisteravond al zijn vertrek bekend, maar gaf toen nog geen toelichting.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 Aan de ontwikkeling van de Europese Unie. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Marcovo. Met bewolking en van tijd tot tijd wat regen of motregen. Het wordt in de loop van de avond en nacht meest droog. Het blijft wel bewolkt en het koelt af naar 5 graden. Overigens betekent dat voor het oosten van het land nauwelijks afkoeling... want daar is het nu niet veel warmer. Morgen een bewolkte dag op de meeste plaatsen. In het zuiden misschien een klein beetje zon. In het noorden kan opnieuw wat regen of motregen vallen. Het is vrij zacht, 8 tot 10 graden. En Met name in het noorden van het land steekt de wind toch wel weer de kop op. Daar kan het hard waaien met windkracht 7 in het Waddengebied. Maandag wordt het 10 graden. We krijgen langzaam wat meer zon. Het blijft dan droog en ook de dagen daarna is het droog. De zon krijgt alle ruimte en de temperaturen gaan flink omlaag. Woensdag vriest het in de nacht en is het overdag 4 graden. NOS, NOS, NOS Langs de lijnen met Jeroen Stomhorst. Goedemiddag, welkom bij Langs de Lijn met het Sportforum. Te gast zijn oud-hockey-international Janneke Schopman... nec journalist Koen Greven en sportschrijver Bart Vlietstra. Tot voor kort werkte hij voor NuSport. Dat bestaat niet meer en onlangs verscheen ook zijn boek Leo... over oud-voetballer Leonardo. Eerst natuurlijk wat actuele sport. Bob Sleester Esmee Kamphuis heeft zich bij de wereldbekerwedstrijd... in Park City verzekerd van deelname aan de winterspelen in Sochi... De bobslee-piloten zetten met remster Judith Vis op de Amerikaanse baan de zevende tijd neer... waar een plaats bij de beste tien vrij was om haar nominatie om te zetten in kwalificatie. En uh, voetbal dan, het blijft slecht gaan met Manchester United. Ploeg met Robin van Persie weer in de basis. Terug van de blessure. Verloor op eigen veld van Newcastle United. Kabai maakte na een uur de enige treffer. En bij Newcastle speelden Vernon Anita en keeper Tim Krul in de basis. United blijft staan op de negende plaats in de Premier League. Op ruime afstand van koploper Arsenal. Zo trekt ook nog aandacht voor het schaatsen. De wereldbeker in Berlijn, ze zijn daar nog bezig. Sebastian Timmermans. Timmerman praat ons zo direct bij. Maar nu eerst uh, iets anders. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, het uh, hoofdmoot natuurlijk van deze middag. Koen Greven, Janneke Schopman en Bart Vlietza te gast. Uh, van harte welkom allemaal in de studio van links naar rechts. Laat ik beginnen. Koen, bij jou het sportmoment van de week. Ja, deze week was de nominatie van de verschillende sportploegen... sporttalent van het jaar ja. of sportvrouw van het jaar. Het heeft me eigenlijk verbaasd dat de, dat de honkbalploeg helemaal niet wordt genoemd. Die hebben de finale ronde van de WK voor profs gehaald. Uh -huh. We hebben nu negen spelers in de Major League. Xander Bogaert heeft als het talent van Amerika de World Series gewonnen. Maar wordt helemaal nergens genoemd, deze jongens. En dat vind ik toch jammer uit? Volgens mij maken journalisten die lijstjes, of niet? Ik denk het, maar ja, goed, aan mij is niks gevraagd. <laughs> misschien, misschien kunnen beter deskundigen die lijstjes dan maken. Ja, Janneke, jouw moment? Ja, toch dat Feyenoord wint van PSV als Feyenoord fan. <laughs> oh, euh, heb oh, ik zware klik. tijden, dus dan uh, ja. was ik blij om te zien... dat ze in ieder geval in de eigen Kuip uh, die belangrijke wedstrijd gewoon uh, binnensleef. Feyenoord fan ben je, dus dan volg je die ploeg ook. En uh, had je het verwacht dan, zo'n overwinning op dat moment? Ja, ik, ik weet het niet. Elke week uh, de, dachten wij met, met een aantal Feyenoord fans binnen, binnen mijn team, nou ze kunnen eerste worden. En dan verliezen ze elke keer. Dus ja, wat dat betreft uh, is, het, is er geen pijl op te trekken op dit moment, op de, op, op de prese, uh, prestaties. En dan denk ik van, uh, is het wel knap dat je het zo doet. En, ja. uh, Morgen Heerenveen uit. Dat is misschien wel uh, een nog een belangrijkere wedstrijd voor Feyenoord. Ja, elke week denk ik weer, als ze nu winnen, sluiten ze aan. Dus ik hoop dat ze dat nu echt een keer gaan doen. Morgen half één in Friesland. Uh, Bart Frietza, Bart wat is jouw moment van de week? Ja, voor mij is dat het ontslag van uh, Ricardo Monis bij uh, Financia Faros onder uh, ja, hele bizarre omstandigheden, vind ik. Ja, uh, daar weten wij niet zoveel van. Nee. Behalve dat het bericht overal werd gemeld. Ja. Uh, wat weet jij er wel van, wat wij niet weten? Ja, hoe smerig dat gegaan is eigenlijk. Um, er is daar een jongen die heeft een hartafval gekregen. Ati Hakim Adams. Um, zijn been is zelfs nu afgezet. Echt uh, gruwelijk. Ik, ik ben bij hem geweest van de week. Ik wilde dat uh, met eigen ogen zien. Omdat ik Ricardo vaak heb gesproken. Ja, verschrikkelijke tafereelen. Ricardo is de enige die echt, echt naar hem omkijkt bij die club. Die is, de hele, ja, die is iedere dag bij hem. En dat wordt hem nu zo'n beetje verweten. En daarom is hij in feite ontslagen. Omdat uh, die club zegt van... hij was te veel met die jongen bezig. Terwijl dat onzin is. Maar was, ja, je kan niet genoeg met zo'n jongen bezig zijn volgens mij. Ja, die, die, ziet gewoon zo nee, die is 22 jaar. En um, ja, dat, dat vind ik echt ongelooflijk. Dat, dat, uh, ja, dat het daar maar geaccepteerd wordt. Een bijzonder verhaal. Ja. Uh, ga je dat ook opschrijven? Ja, Kunnen we dat ik, uh, lezen? Waarschijnlijk in hard ja. Ja, ja. Ik heb uh, dingen gezien uh, die ik nooit mezelf vergeten. Uh, tragisch. Ja. Bijzonder, Bart. Dankjewel. Ja. We gaan naar het eerste onderwerp. Next one. We go. We have Spain, Germany, Argentina, Colombia, Belgium, Uruguay... and Switzerland next ball. For the group B. Je kan er niets aan veranderen. Het gebeurt gewoon. En we spelen tegen de wereldkampioen. Spanje, de world champion. World champion in B1. Uh, we spelen tegen Australië, waar wij nog nooit van gewonnen hebben. Voor de groep B, we Spanje. En Chile, Australia. Chile, die heb ik tegen Colombia gezien. Die stonden 3-0 voor tegen Colombia. Het werd dus 3-3, uiteindelijk. Dus uh, dat is ook geen verkeerd ploegje. Nederland. Spanje, Nederland. It's the final of 2010. The revenge of the final as the first game for Spain. Ik vind het uh, qua tegenstanders een, een moeilijke loting en uh, qua omstandigheden, ja, dat valt best mee. Alleen, je gaat er weer vanuit dat je doorgaat en dan kom je tegen uh, de groep van Brazilië te spelen en dat zou dus ook Brazilië kunnen zijn. Ja, duidelijk Het Nederlands zelfde volgend jaar gekoppeld aan Australië, Chili en. Spanje, Eerste wedstrijd meteen tegen Spanje. Waarvan we dus verloren in Johannesburg met de 1-0. En dan op 18 juni Australië de tegenstander. En vijf dagen later in Sao Paulo worden gespeeld tegen Chili. Um, ja, Eerst met jullie eerste reactie. Ik lees in de kranten de gunstige loting. Redelijk ongunstige loting. Slechte loting zelfs uh, in jouw krant, Koen. Het nou, nou, ja. Verhaal zou dat hebben gezegd. Dat heb ik niet gehoord. Maar wat vind jij van de loting? Ja, wat Louis van Gaal zegt, dat, dat is heel moeilijk in te schatten. Want hij zegt vooraf, ja. ik kijk niet naar de tegenstanders. Niet zo eigenlijk sterke tegenstanders en goede omstandigheden. Dan krijgt hij dat. Dan krijgt hij dat en is het de slechtst denkbare lood die hij ooit heeft gezien. Dus ja, daar kan ik niet zo heel nee. veel mee. Maar... En, en maar wat vind jij ervan als voetbalkenner? Uh, <laughs> nou, als je er zelf naar kijkt, is Spanje natuurlijk een van de favorieten voor de titel. Uh, Australië is denk ik een laagvlieger nu. Dat is een team die over de top is. Dus dat is de zwakke broeder. Maar ja, het zal gaan tussen Chili en Nederland. En Chili is echt wel een goede ploeg. Een ploeg die al een paar jaar in opbouw is. We hebben een paar grote spelers. Vidal van Juventus. Uh, Diaz speelt bij Basel. is daar de grote man. Ja, wij kennen ze wat minder. Maar... Mm -hmm. en, en het is een ploeg die... Heel erg aanvallend voetbal speelt. Uh, het is eigenlijk gebaseerd op de filosofie van Van Gaal... uit 1995 van Ajax. En dat doen zij een beetje na. Je hoorde net ook Van Gaal al zeggen... ze stonden ja. met 3-0 voor tegen Colombia... en daarna werd het 3-3. Dat is ook typisch Chili. En speelden die ook vier jaar geleden niet mooi voetbal? Ze speelden vier met, jaar geleden met, met, in met een pool met, Spa met Spanje. Ja. Toen... Uh, uh, zijn ze dus doorgegaan naar de achterfinale waar ze Brazilië tegenkwamen? Toen werden ze uitschakeld. Maar Spanje had de grootst mogelijke moeite. Want die moesten winnen in het laatste groep, is wel van hun. Toen werd het 2-1. Maar dus, ik denk dat het zal gaan tussen Nederland en uh, Chili ja. om de tweede plaats. Ben je het daarmee eens, Bart? Ik denk het ook, ja. ja. Is Spanje nog steeds zo goed? Zijn die niet een keertje uh, over de hill? Ze hebben heel slechte, slechte resultaten geboekt hè? in Afrika tijdens de laatste vriendschappelijke wedstrijden. Uh, verloren zelfs van Zuid-Afrika. Verdiend, uh, wat ik ervan begrepen heb. Maar ik geloof het niet. Ik geloof niet dat deze ploeg uh, over de heel is dat die volgevreten is. Nee, dat zagen we ook weer op het laatste EK. Dat hadden ze ook al gewonnen. En uh, de kern is nog steeds uh, bij één. En de kern is volgens mij nog steeds uh, heel gretig. Er zijn wel een paar talenten bijgekomen. Ja, je zou zeggen, het, het moet toch een keer misgaan met de Spanjaarden. Ja, ja, maar goed, ja, het gaat al drie keer op rij uh, goed. En, en ja, ze zijn allemaal nog niet uh, in de, richting de 35. Misschien alleen Puyol, uh, wat dan... Eigenlijk niet meer kan. Maar ja, voor de rest uh, staat die kern nog steeds. Ik zie Xavi, nou dan laatst niet in de arena... maar meestal nog wel goede wedstrijden spelen. Iniesta is nog steeds top. Ramos is natuurlijk een geweldige verdediger. Negredo ontwikkelt zich heel goed bij City. En er komen nog wat talenten bij als Isco en Jorente. Dus ik vind het echt een hele zware favoriet voor mij. Eerste wedstrijd tegen een favoriet. Janik. Schopman, je volgt ook het voetbal. En je hebt natuurlijk op het allerhoogste niveau gehockeyd. Beginnen tegen een topfavoriet voor de titel. Is dat prettig? Is dat juist heel vervelend? Want je moet misschien inkomen in dat toernooi. Hoe kijk je daar tegenaan? Ah, ja, Het heeft altijd zijn voor- en zijn nadelen. Maar in mijn ogen heeft het starten tegen een topfavoriet... best wel wat voordelen. Omdat je kunt vanuit een underdog-positie gewoon starten. En een gelijkspel is bij wijze van spreken al goed genoeg. Uh, start je tegen Australië en, en, en je verliest net of je speelt gelijk. Dan is, zijn de messen geslepen hier in ja. Nederland. En nu houdt iedereen er rekening mee. Spanje wordt nummer één in de pool. Nou, als Louis van Gaal, uh, die zal daar ongetwijfeld zijn voordeel mee doen. En denken van, luister, die eerste wedstrijd... Ja, waarom niet? We kunnen winnen. En we gaan gewoon vanuit die underdog-positie uh, ja, de strijd aan. Ja, maar Nederland vindt zichzelf eigenlijk nooit echt een underdog. Hè? Maar hij moet zich in die positie manoeuvreren, vind je? Nou, ik... ik, ik naar de buitenwereld toe hoeft dat zeker kan, niet. Van Spanje kan je verliezen. Ja, naar, naar de buitenwereld toe vind ik het, maakt het niet eens zoveel uit. Het gaat er veel meer om wat je intern met je ploeg afspreekt... en hoe je die wedstrijd ingaat. En Nederland heeft natuurlijk de afgelopen tijd... best veel jonge spelers ingepast. En uh, als die vrijheid kunnen hockeyën, uh, hockeyën, voetballen zo'n eerste <lacht> wedstrijd... Dan, dan, is dat alleen maar, ja, dan zie ik ze nog best wel tot een stunt in staat ja. ook. En Spanje begon bijvoorbeeld vier jaar geleden ook niet heel erg sterk. Niet verloren, toen ja. we van Zwitserland inderdaad. Uh, goed, het zegt niet alles, maar... Ja, ik, ik denk dat het inderdaad voor Nederland wel een voordeel is... dat je tegen Spanje begint. Uh, Spanje startte ook inderdaad dat toernooi stroef. Ze dus starten vaak stroef. Uh, Hebben misschien ook een zwaar seizoen achter de rug. Uh, ja. En je, hebt, je mag inderdaad verliezen. Met, met dat in je achterhoofd kun je misschien ook wat risico's nemen. Terwijl die Spanjaarden... Ja, uh, die zullen wel gelijk hun eerste wedstrijd willen winnen. Ja. We hopen dat Barcelona dit heel ver komen in. Uh... Ja, ik vind niet dat je die mag verliezen hoor. Want als je tweede wordt, dan, dan ben je er sowieso uit tegen Brazilië, ja. denk ik. Dus, dus die, maar, die maar moet die je niemand, ga, niemand gaat er dus vanuit. En, maar, niemand gaat dus vanuit dat, dat, dat, Barcelona, dat, dat Brazilië uh, een misstap maakt in de pool. Nee, ja, ik. Ik kan het me gewoon echt niet voorstellen. Hoewel die pool gewoon echt is. Maar er ligt natuurlijk ook een bijzondere druk op ja, dat team. Maar goed, ja, die lag er ook tijdens de Confederations Cup. Dat lag toen ook al heel veel druk op die ploeg. En ja, ik heb het idee dat ze alleen maar beter zijn geworden. Ja. Uh, ja, hij speelt de laatste Honduras. Die speelt ze helemaal van de ja, mat. Het was kapot. 5, 6 ja. Ongelooflijk. Ik heb de laatste nieuws over het WK. Want er is dus toch wat verplaatst het een en ander. Een aantal wedstrijden zijn verplaatst. Voor Oranje verandert er niks aan het speelschema. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar kraker, Engeland-Italië, uh, wordt uh, je vervroegd van 9 uur naar 6 uur. Uh, op een uh, wat gunstiger uh, gunstige tijdstip, natuurlijk. En dat betekent voor ons Nederlanders dat het 12 uur s'nachts is, Nederlandse tijd. in plaats van 3 uur s'nachts. Ja, dat is natuurlijk wel een kraker die je wil zien. Ja. Maar daar was iedereen waarschijnlijk ook wel opgebleven. Ja. om 3 uur s'nachts. Dan wordt het alleen op de maandag wat, uh, wat uh, vroeger. En verder zijn er nog een aantal wedstrijden verplaatst. Bijvoorbeeld België-Rusland van uh, 7 uur uh, plaatselijke tijd naar 1 uur. Ja. En dat uh, voor de Belgen weer jammer, want dat wordt er dan een. Een, een heet uh, avondje. Althans, een hete middag, moet ik dan uh, zeggen. Um, de, de kansen voor Nederland dus al over. Uh, is het te doen, vind jij? Ja, die pool bedoel Mart, je. Ja? ja, die pool. Ja, ja dat, dat zal van Chili afhangen. Uh, ja, ik, kijk, je, kijk je, als je zo'n pool hebt als België... dan zegt hij, nou, dat is een makkie voor de Belgen. Ja, uh, ja. Maar, maar is het niet prettig om gewoon een beetje een sterke pool te hebben? Ja, misschien wel ja dat, dat, dat wisselt ook weer vanuit het verleden. Dat is zo lastig om te zeggen. Ik sprak net wel toevallig Pascal Bosgaard... die lang in Australië heeft gespeeld. Ja. En die uh, ja, ergerde zich een beetje aan de commentaren... dat Australië echt het allerzwakste land zou zijn. Maar het dat... is toch ook zo, ik vind van wel. Hij vond van niet. En hij heeft er toch misschien meer kijk op. Vooral mm -hmm. die, die coach met die, met die hele moeilijke ja, naam. Ja, iets met een P. Eens, post de of zoiets. Ja, daar ja, werd een beetje neerbuigend over gedaan uh, gisteren op tv. Hij zegt, uh, dat is een fantastische coach uh, met Brisbane. Uh, ja, het stelt, het stelt volgens mij nog niet zo heel veel voor. Maar goed, hij is geloof ik 44 wedstrijden ongeslagen gebleven. En, en dat is de grote hoop van maar Australië. Het en, is een team dat je niet moet onderschatten. En vaak fysiek sterk zijn natuurlijk. Ja, ja, klopt. Maar Asarisch. inderdaad, de beste spelers... Ik geloof dat heel nu in Amerika speelt... en, en, en Lucas Niel speelt in, in, in een golfstaatje... Um, zijn over een top heen. Er komen wel een paar talenten bij. En bij Utrecht wel een redelijke spelers... Tommy Oor, Michael ja. Zulo, maar ja... Ik kan me niet voorstellen, maar hij was uh, toch wel aardig positief over Australië. Zijn vrienden zeiden wel in Australië: van uh, voor ons is dit echt Group of Death en uh, hier komen we. Nee, nooit je kan meer het heen. misschien vergelijken, met uh, de Denen. Op het. E ja. op het EK, waar we, ja. we toch ook. Hè, zeiden we allemaal: ja, allemaal, laten we zeggen, inderdaad, FC Utrecht. Maar ja. daar verloren Oranje je toch van. Ja, maar goed, dat was een oranje wat zelf niet goed in elkaar stak, vond ik zelf. Dat was geen team. Uh, iedereen zei, ja, Je had met 6-1 kunnen winnen van de Denen, maar daar heb je niet zoveel aan. En je verloor met 1-0. Ja. En ja, toen zag je dat het helemaal uit elkaar viel. Als ze hadden gewonnen, was het misschien het hmm. resultaat nog bij elkaar kunnen blijven. Maar ja. in mijn optiek hadden ze nooit een kans om dat EK om goed te scoren. Wat mij opviel, uh, dat, dat Louis Vergaal, volgens mij als eerste Nederlandse coach, al over de pool heen keek. Ik kan me herinneren alleen maar... Bondscoach die zeiden van... Laten we eerst die poel maar doorkomen. Ja. En maar, maar Louis Vergaard had het meteen al over Brazilië. Ja. Ja, ja, dat dat is hij is zei wel. natuurlijk ook... Chili moet je niet onderschatten. Ik bedoel, dat is er wel waar. Maar maar hij is contract getekend bij de en dat hij de laatste vier moet halen. Dus hij probeert zich een beetje in te dekken. Nee. <laughs> Nou ja, ja, ik vind het wel mooi. Ik bedoel, normaal je wordt helemaal gek van die clichés... van uh, er zijn geen zwakke broeders meer. En uh, oh, die wordt, dat is toch eigenlijk ook een heel lastige ploeg. Nee. Ja, uh, hij is gewoon reëel. Nou, hij, hij, heeft, hij heeft zelfvertrouwen. Tenminste op dit moment dan toch weer wel. Want hiervoor zei hij weer van uh, het wordt allemaal heel erg moeilijk. Maar ik, ik hou er wel van. Iemand die zegt van uh, nee, uh, kijk er overheen. We gaan het redden. En, uh, en dat hebben we ook wel nodig, denk ik, met deze ploeg. Want Als je het vergelijkt met vier jaar geleden... Ik heb het net even opgezocht... Uh, ongelofelijke mutaties geweest natuurlijk in dat Nederlands ja. helft. Alleen uh, Snijder, Robben en uh, Van Persie uh, en Nigel de Jong zijn er in feite nog. met de hele Achterhoed is uh, gereviseerd. En uh, ja, dus hebben ze echt wel een coach nodig met zelfvertrouwen. Ik ben blij dat hij dat nu uh, wel uitstraalt. Ja, en er wordt altijd gezegd over Van Gaal dat hij een groep kan kneden. Nou begon hij ook een beetje te klagen over de voorbereidingstijd. Dat ja. bijvoorbeeld de Belgen meer voorbereidingstijd hadden. Het scheelt vier dagen, geloof ik. Ja, nou ja, nou Een beetje overdreven niet. Maar ja, als je weet hoe hij werkt... dan, dan kan hij natuurlijk iedere dag gebruiken. Want het is natuurlijk wel zijn een kracht uh, van die man... dat hij dat een groep echt uh, perfect kan prepareren... en uh, zijn inzichten kan bijbrengen. En hoe meer tijd hij heeft, hoe beter natuurlijk. Jelleke, ja, hoe kijk jij tegen Louis van Gaal? Ja, je bent Feyenoord-supporter, heb je inmiddels bekend. <lacht> dus dat is misschien een beetje anders, maar... De van uh, van ook. <lacht> ja, dat is waar. Oh. Hoe, hoe doet hij het? Ben je ook... Oh, Benieuwd hoe hij zo'n groep kan gaat kneden. Nou, ik denk wel dat hij heel goed weet wat zijn eigen kracht is en ook wat zijn valkuilen zijn. En het is een, is een volgens mij een coach die die inderdaad die groep heel dicht bij zich wil hebben, heel duidelijk zijn visie heeft en heel duidelijk weet wat hij met zijn groep wil. En ik denk dat het in die zin wel een voordeel is. En daarvoor heeft hij, denk ik, ook gedaan om juist een zo nieuw mogelijke groep te starten. Want die kan die vormen, die kan die kneden, die kan die neerzetten zoals hij dat wil. En met een beetje mazzel gaan ze het ook voor hem doen. En uh, beseffen een aantal spelers wellicht dat het ook hun moment is om zich voor het eerst op het wereldpodium te laten zien. Want er zit natuurlijk wel potentie in die Nederlandse ploeg. En. Ik hij denk... moet ze zelfvertrouwen geven dus ook. Hè? Ja, hij moet ze zelfvertrouwen geven. En ik denk door te kiezen voor uh, Robin van Persie en voor Arjen Robben. Met name die twee als de absolute blikvangers. De rest kan daarbij in de schaduw mee. Maar die weten ook dondersgoed dat op het moment dat ze daar staan. Dat ze allemaal belangrijk zijn. En uh, ik, ik denk dat daar ook absoluut zijn kracht ligt. En dat hij ja, dat gewoon heel goed kan van de buitenkant. Nou ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt, voor, voor zover we dat kunnen beoordelen inderdaad. Uh, laten we de andere uh, pools ook nog een klein beetje onder de loep nemen. Uh, hebben jullie een, een pool des doods gezien bijvoorbeeld, Koen? Ja, ik denk dat Italië echt wel de grootste gestraft is van deze hele loting. We <laughs> ja. kwamen eerst op de plek van Frankrijk in die pot 2 terecht. Toen kwamen ze in een pool met Engeland, Uruguay en uh, Costa Rica geloof ik. Ja. En ze moeten ook nog Manaus Recife en Natal. Dus ja, die hebben wel de zeven plagen van Egypte <lacht> gehad. Mag het ja. een <lacht> ja. Dus dat is wel de groep des doods. Ja, maken. maar is het ook daadwerkelijk de groep des doods? Want uh, Engeland is toch niet de allersterkste van Europa? Engeland is altijd een ploeg die, die, die iets kan uh, op, op een groot toernooi niks. Ze zullen niet de grootste sterren hebben, maar het blijft toch een voetballand. Uh, spelen met passie... Uh, Goed, Duitsland speelde ze op het laatste WK weg. Maar dat was ook een kant om met die goal van Lampert die ja. er niet in ging. Als je er wel in was, het 2-2. Dan, dan... Speel je een andere wedstrijd? Nou, dat klopt. <lacht> we maar het was niet zo dat Engeland daar even weggevaagd nee. werd door Duitsland. Daarna nee. natuurlijk wel. Maar. Ja. Bart, vind je dat ook de, de, de, de groep des doods? Ja, absoluut. En ik heb er ook heel veel zin in. En ik geniet nu al van de covers van de, of de omslagen. van... Nou, Daarom is het zo dus <laughs> prettig dat die wedstrijd niet om drie uur s'nachts is, maar lekker om twaalf ja. uur s'avonds. Ja, en die Engelse kranten die gaan ook zo heerlijk keer vandaag. Je zag ja. al een, uh, een Roy Hodgson met een uh, soort tropenkapje uh, uh, op. Ja. En daarachter dan een soort jungle met, uh, met een bijtende hè? En, en, ja. en, en ja. Ja. Wel dan een telly. En dat wordt gewoon helemaal te gek natuurlijk. Al die, al die heet uh, hoofden en dan dat Engels. Als het publiek erachter, ja, dat, ja. Dat, dat, dat lijkt me echt fantastisch. Koen, je noemde Frankrijk net even. Ik weet niet meer waarom. Maar uh, in ieder geval, ja, mm -hmm. het ging natuurlijk over die pot 4, waar ja. Frankrijk opeens toch weer bij kwam. En waarop Frankrijk uh, heeft het toch wel weer uh, van elkaar gekregen. Hoe, hoe dan ook. Want zij zitten dan weer in, nou ja, een relatief gemakkelijke pool. Zwitserland, Ecuador en Honduras. Ja, dat is denk ik de eenvoudigste... Voor kan je hebben. Ja? Dat is de eenvoudigste pool, denk ik, inderdaad. Uh... Ja, of dat gestuurd is. Ja, dat nee, zijn ik zeg normaal... niet dat het gestuurd is. Maar uiteindelijk profiteren ze toch van die regel... dat ze hè, in, uh, ja. in, in, in die, die, die pot vier erbij zijn. Nou ja, gevoerd. dat als ik Italië... Als ik als ja. een van tijd... zou ik me toch wel een beetje ja, geflikt of genaaid voelen. Want dat is... Dat had niet zo op deze manier uh, gemogen. Nee. Als, je dat, als je dat zo verzint... moet je dat een jaar van tevoren of twee jaar van tevoren hebben verzonnen. Dan kan niet drie dagen van tevoren... De, ja. de spelregels zelf gaan verzinnen. Dat is bizar. Maar goed, niemand kan er iets tegen doen, doet er iets tegen. En ja, de, de, de FIFA heeft wel vaker ja. dit soort rare beslissingen Janneke, hoe wordt er eigenlijk gelood voor een week aan hockey? Komt er ook aan. Ja, er wordt niet gelood. Dat gaat gewoon op, uh, op ranglijst. Ja, dus dat is wel gewoon... Zo duidelijk. Uh, ja, en dan weet je... Ik weet bijvoorbeeld bij de, bij de man op dit moment... voor België is het superbelangrijk of ze vierde of vijfde worden. Want dat betekent of dat ze bij Nederland en Australië in de pool komen. Of ja. uh, aan de andere kant bij Duitsland. Ja goed, Nederland en Australië zijn natuurlijk bijvoorbeeld twee... nou ja, halve finalisten in potentie. Dus, dus daar is de ranglijst gewoon ontzettend belangrijk. En daar is iedereen mee bezig. En dan is het gewoon eerlijk, in ja. die zin. Ja, voor de grote landen. Die hebben altijd het voordeel eigenlijk. Waarom? Omdat die beschermd worden is. Dus met tennis ook. Hoe hoger je staat, hoe minder kans dat je tegen een andere topper komt. Dan hebben die toppers hebben... verzonnen. Omdat ze zelf dan verder kunnen komen. Ja, ik vind ja, het maar, wel jammer eigenlijk. Maar van. er zijn maar twee pools. hè? Ja, oké. Okay. Dus ja. dat, als je zegt met vier pools ben ik het deels met je eens. Maar met twee pools, ja dan zit je toch in de ene of in de andere pool. En ja dan zou het dus kunnen zijn als je echt loodt... Dat, dat je dan alle vier topploegen bij elkaar zet. ja Het, het maakt... Het maakt mij eigenlijk nooit zo uit. Op de Spelen vond iedereen altijd dat wij in de zware pool zaten. Met, met de, de laatste in Peking ook. Met Australië, met China. Wat toch het thuisland was. Ja, Wij vonden dat eigenlijk toch altijd wel ook prettig. Want we moeten gewoon winnen. Dus dan moet je van iedereen kunnen winnen. En dan maakt het eigenlijk niet uit bij wie in de pool zit. Dus dan zien we het zo. Ja, zo is het ook. Um, de loting van Duitsland wil ik nog even... Want dat is ook wel aardig. Duitsland zit met Portugal... Ghana en de Verenigde Staten, waarbij natuurlijk vooral Duitsland en Portugal de, de, de, de blikvangers zijn. Ja, ik hoor ik, ik hoor eigenlijk heel weinig mensen over Duitsland en ik hoor eigenlijk heel weinig mensen over Argentinië. Ja, opvallend is dat. Hè? Dat, dat als zijn toch favorieten, favorieten, bedoel je. Ja, ja. ja, iedereen heeft het maar over Portugal en Spanje, of uh, Brazilië en Spanje. Ja, ik vind. Maar Duitsland, dat zijn, Duitsland is toch? Ja, absoluut. Eén van de absolute topafrika. Ja, en in Brazilië wordt dat ook echt wel zo gezien, hoor. Ik sprak dan nog uh, Leonardo. Uh, voetballer van Feyenoord en Ajax. En die zei ook van, ja, in, in, ze hebben wel heel veel zelfvertrouwen. Hè? Want hij zegt ook, ja, jullie hebben één van Persie en wij hebben er wel, uh, yeah. wel, wel, wel honderd. <laughs> ja, is het ook, dat is op zich ook wel zo. Al verbaasd me dan wel weer dat die, dat die gekke Robinho er nog steeds bij zit. Ja. Maar, maar ja, ze zijn vol zelfvertrouwen. Maar als ze ergens bang voor zijn, dan is het toch wel voor Duitsland. Omdat die, ja, ook het oude cliché van fysiek sterk. Maar ze voetballen nu ook uh, natuurlijk ontzettend goed. Maar ik begreep ook dat Duitsland... dat is toch ook wel een pool met, uh, met lastige omstandigheden... Ja, zeker. Ik spelen in Salvador. Ja. Uh, uh, de, de ja, dat is warm. valt mee. Het ja, is ja. warm. Natal. Ja. Ook in het noorden. Uh, Fortaleza. Ook in het noorden. Oh, nee, ja. en daar speelt ook ja. in Manaus. Ja. ja, dat is in de jungle. Is de in Noord, jungle. Dus, ja. Ja. Aan de andere kant, we moeten ook niet te overdreven doen... over uh, dat het zo ook, heel erg he? warm is... en dat ze een paar uurtjes in een vliegtuig zitten. De New York Yankees spelen ook 180 wedstrijden. Die zitten ook wel eens in een vliegtuig. Ja. spelen ook wel eens in de winter en een dag later in de Irritant, zon. Irritant, dus. Janneke Kaltem, maar die, die voetballers... Hè, die, die <laughs> moeten overal ja. maar in de watten worden gelegd. <laughs> nou ja, goed, ik vind... Ja, je kiest er zelf voor, denk ik dan uh, qua locatie van Bert van Warwerk heb ik dat nooit begrepen op de EK, de nee, afgelopen een EK. Dat is, uh, ja. ja, precies. Ja. Dat dan kan je echt je vraagtekens bij, bij, bij zetten. En nu, ja, ik denk dan ook, iedereen moet toch voetballen. En ja, dan moet je maar zorgen dat je goed voorbereid bent. En volgens mij zijn die gasten allemaal hartstikke fit. En dan zorg je dat je nog fitter bent. En we hebben alle trucs uh, tegenwoordig om uh, fit aan de start te staan. Dat no. is denk ik wel cruciaal. Zeg. Je moet bij dit toernooi wel echt fit zijn. Mm. Daar draait het om. En, en Van Gaal heeft het ook gezegd. Hè? Als je niet fit bent op een moment in mei, meen ik dat, dat je bij de trainingskamp komt, rukt hij uit. Gaat hij dat ook doen, denk je, Park? Ja, dat denk ik zeker. Bijvoorbeeld ja. met een snijder. Hij moet dat ja, ook doen. Ja, met Snyder, Maar ik betwijfel of hij het bij Van Persie en Robben gaat doen. Nou, maar die zijn al, die zijn fit. Van nee, Persie nee, is altijd. Nou, ja, ja Een zwaar is... seizoen. Ja, maar nee, dat is maar wel dan een gaat het over die... een blessure of zeg maar het okay, gaat om, ja. om de hè, topfitheid ja, dat ja. je inhoud hebt. Hij heeft wel steeds aangegeven van mijn aanvoerders, die hebben een andere status. Ja. Stroopman, Robben en van Persie, dat vind ik ook zeer terecht. Nou goed, als je ook het laatste EK zag... ja, ik heb er later nog met Volp Haan over gesproken. Die zei van, nou, die is niet fit. En die, die, de halve basis had hij het gevoel van... die zijn gewoon echt niet fit. En daar zijn we kapot op gegaan. Er was ook een rapport van, hè? Dat is ja. nooit uitgekomen. En Bert van Oosten heeft ook gezegd van, we waren ja. niet fit. Er nee, ja. werd iedereen boos, maar... Ja. Maar het was wel zo. Dat denk ik wel. Ja, dat, ja. Ja, dat gevoel had je. Ja. Dat ze niet meer voor elkaar... of dat ze, ze liepen ook niet meer voor elkaar. En misschien konden ze het ook niet... Ja, tegen Duitsland was dat tekenend. Het werd gewoon de eerste 20 minuten kon Nederland meekomen daarna, waren ze weg. Ja, je moet bijna hopen dat uh, Man United en Bayern in ieder geval snel uit uh, die Champions League vliegen. Wat niet zo, gebeurt, nou, ik, Man United maar... zou zomaar kunnen. Ja, Man United wel, ja. <laughs> Want, ja. niet verloren vandaag. Uh, nog even tot slot: uh, groep H, hè, uh, de Belgen, een beetje ja. onze Belgen ook. Algerije, Rusland, Zuid-Korea We hebben het net al zijdelings over gehad. Uh, België ja, is groepshoofd en wordt ook echt door iedereen gezien... als nu al de winnaar van die pool Is dat terecht? Ja, absoluut. Ja, die hebben zoveel kwaliteit in huis. Maar goed, nog nooit twee... een grote nooi geweest. De laatste er verloren. Ik begrijp dat ja. ze in België alweer een beetje beginnen te... Ja, misschien is dat ook wel goed. Dat ze nou weer even terug op aarde zijn. En ze, ja, ze missen wel de ervaring van, uh, van een groot toernooi. Hè? Al die jongens. Maar ja, goed. Ze hebben zoveel kwaliteit. Het is echt uh, ongelooflijk. De omstandigheden zitten mee. Ja, die, die, die, ik, ik denk echt dat die heel ver kunnen komen. Ze zijn ook zo gebrand. Als je die jongens ook op Twitter volgt. Die zijn, die zijn zoveel meer betrokken lijkt wel bij, bij, de, bij de Rode Duivels. Dan, dan, dan, dan de, de Nederlandse jongens. Ja, dat vind ik echt opvallend. <güls> vooral Compagnie is daar echt een voorbeeld in. Die, is echt een aanvoerder. Hè? Een echte aanvoerder. Ja, die, die echt betrokken is bij zijn ploeg. En die echt, uh, ja, volgens mij uh, zo'n hele ploeg... Ja, ...dezelfde mindset kan laten krijgen. Zo'n Zo type hebben wij ja. niet. Nee. Nee. maar Het is heel bijzonder wat er in België is gebeurd. Ik. Twee, drie jaar geleden, misschien vier jaar geleden... ...wilde niemand het uitzenden. Moest ja. ik, de Belgische bond nog betalen... Ja. ...dat ze op televisie wilden, konden komen. Ja. Nee, ik was bij België in Nederland... Uh, ...twee jaar geleden na het EK... Je zag een sfeer. Dat was, dat was de, dat was de Belgen. opstanding ja. der Belgen. Hè? En nou ja, goed, dan zeggen ze wel... voetbal is meer dan alleen maar een spelletje. En dat zag je ook. Ja. Uh, er is ook geen discussie meer over uh, Walen, uh, Vlamingen en Walen. Ze staan ja. allemaal achter die ploeg. Het ja, is uh, ongekend eigenlijk. We gaan het zien. Uh, lekker dat koffiedik kijken. Zometeen gaan we verder met het sportforum... over uh, een kwartiertje naar het journaal. Daar gaan we natuurlijk uiteraard ook hebben over de World Hockey League. En nog veel meer voetbal. Tot zo. Okay. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. Ajax nacht. Hij schiet erin. Het is 1-0 voor Ajax. AZ-20. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. rkc buur. Hij schiet het zacht dus in. Gaat de bal op de paal. En om kwart voor 9 PSV-Vitesse. Van boord. Dan gaat het deze Ja, toch. En ook het BK-handbal. Nederland-Dominicaanse Republiek. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Veel mensen die hun verzekering regelen via een tussenpersoon... krijgen ineens een rekening voor een serviceabonnement. Moet je dat wel betalen? En we testen schoonmaakdoekjes. Vanavond in kassa 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB... vinden auto's verkopen best lastig. Want wat is een goede prijs? Ik heb liever geen vreemde mensen aan de deur. Ik kan niet zo goed onderhandelen.